Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet stelt Oekraïne in wijst dat Oekraïne te weinig heeft gedaan... om het neerschieten van het vliegtuig te voorkomen, zegt het kabinet... Nederland en Australië hebben Rusland wel verantwoordelijk gesteld voor het neerschieten van het toestel. In een Kamerdebat over MH17 werd toen de vraag gesteld of Nederland ook niet naar de rol van Oekraïne moest kijken. Dat land wist volgens een aantal partijen dat er een boekraket onderweg was en had het luchtruim kunnen sluiten. Minister Blok sluit niet uit dat Oekraïne misschien in een later stadium toch verantwoordelijk wordt gesteld als er nieuwe informatie is. De uitgeprocedeerde asielzoekers van actiegroep We Are Here mogen in Amstelveen niet in het kantoorpand blijven dat ze hebben gekraakt. De lokale burgemeester heeft hen dat vanmorgen gezegd tijdens een bezoek aan het pand: "Wij willen dit niet in Amstelveen. We willen dat ze weggaan", zegt de lokale burgemeester. Volgens hem gaat de eigenaar van het gebouw aangifte doen van de kraak. Gisteren moest de groep weg uit 22 gekraakte woningen in Amsterdam. Afgelopen weekend probeerde de groep andere panden in Amsterdam te kraken, maar die bleken bewoond. De FBI heeft een oud-medewerker van de Amerikaanse militaire inlichtingendienst opgepakt op verdenking van spionage voor China. De 58-jarige man reisde van 2013 tot 2017 meerdere malen vanuit de VS naar China. Op handelsconferenties zou die medewerkers van de Chinese inlichtingendienst informatie hebben toegespeeld. Het ging onder meer om geheime veiligheidsdocumenten van defensie. In Australië is een vrouw gearresteerd die dronken op haar paard zat. Ze zorgde voor overlast bij een drankwinkel... en zou zelfs met dat paard door het drive-in-gedeelte van de zaak hebben gereden. Op het politiebureau bleek ze vier keer meer te hebben gedronken... dan wettelijk is toegestaan. En het weer. Vanmiddag is het vrij zonnig. In het noorden zijn nog wat wolkenvelden. Het is 20 tot 24 graden. Morgen zonnig en droog. En morgen wordt het 23 tot 28 graden. Dit was de Verkeersupdate. Dit is we de hart van de ANWB.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 Ja, een muziekboulevard belegd met vinyl. Jawel. Belegd met vinyl. Oftewel, het is helemaal niet de muziekboulevard. Het is gewoon de vinyljaren. Nou ja, die jingle die staat nog op woensdag en wij zitten op dinsdag. maar nou ja, wat doe je er dan? Um, zo, ben je er weer? Ja, ik ben er weer. Gezellig. Goed, wij gaan vinyl draaien, dames en heren. De platen liggen klaar. Ik draai alleen nog even een tunesje uit de computer. En dan gaat die uit. En dan uh, voor de rest uh, is het weer het ouderwetse handwerk wat wij gaan uh, toepassen hier. En uh, uh, nou, dat is leuk hoor. Dat is hartstikke leuk om te doen. Ik heb uh, afgelopen zaterdag nog heerlijk staan DJ'en met twee oude gramofoons. Dat was prachtig. Heerlijk om te doen hoor. Ik hou daarvan. Wat hebben wij vandaag? Nou, uh, ik uh, Ansela is helemaal blij vandaag. En ik ook. Want we hebben een zeer uiteenlopende keuze vandaag. Namelijk aan de ene kant, uh, ja, hoe moeten we het noemen? Symfonische metal of symfonische rock, noem ik het maar. En uh, sol. Nou, mm, mooier contrast kan je bijna niet hebben, toch? Wel contrast, hè? Huh? Contrast. Ja, zal ik jou de, de hoes even geven? Ja Zo, hier is uh, alvast één hoes en, uh, Ik heb zin om vandaag weer eens even zelf te schuiven Vind je het erg? Mm. Uh, vind je het niet erg, hè? Nou, uh, wist ik wel Goed, uh, nou, de eerste plaat is jouw keus Want uh, daar hou jij heel erg van ja, en, ja. En, en ik ook Want we heb hebben ze een paar jaar geleden keer Echt live gezien En wat een bandje Hey, geweldig. Goed, we gaan ja. luisteren naar Within Temptation. En dat is eigenlijk zo zeg, samen met, uh, met uh, Epica en zo... is dat wel een van de beste exportproducten qua muziek... die Nederland op dit moment te bieden heeft. Ik denk het wel, ja. Trouwens, nog een nieuwtje voor je. Uh, afgelopen uh, afgelopen uh, zaterdag was er ook een heldin van jou uh, in Nijmegen... op een uh, festival daar, uh, ja. Florianse. Ja, Night dat ja, en, ja. Uh, Nightwish Ja, en ze komen in... Uh, dus dan moet je me even in de gaten houden. Ze komen, Nightwish komt in uh, november, dacht ik. Ergens in uh, het Ziggo Wauw. Dus hou het in de gaten. Ja, dat doe ik zeker. Ja, dan wil ik ook wel heen. Als het uh, leuk is, Ziggo ja. Goed, nou, zullen we zei Ja, wat gaan we doen? We gaan uh, beginnen met... Within Temptation. En van hun eh, draaien we nummer 1 van kant 1. En hoe heet dat? We are burning. Let us burn. Oh, zo ja. It burns into your heart. Yeah. Dat was uh, Within Temptation. Ja. Heerlijk, deze band die is al... Uh, bezig. Vanaf 1996. Opgericht door... Sharon van der Adel en haar vriend... en gitarist Robert Westerhold. Uh, en uh, op dit moment... gelden ze als een van de meest... succesvolste... Nederlands uh, bands... In dit genre vliegen letterlijk de hele wereld over. En dat uh, betekent dus dat ze uh, de ene dag in Australië staan... en de volgende dag ergens in Zuid-Amerika. Om er even wat aan te geven. Uh, even kijken. De huidige band, ik zal even de mensen aan u voorstellen... zoals ze er nu in zitten. Dat is uh, <coughs> zangeres uh, Sharon van den Adel. Op drums, Mike Kolen, basgitaar Jeroen van Veen, keyboards Martijn Spierenburg, gitaar Ruud Jolie, uh, nog een keer op gitaar Stefan Helleblad, en zoals de eerder genoemde Robert Westerholt, eveneens gitaars. Ehm... Um, ja, over het album uh, waar we vandaag van uh, draaien, daar uh, ga ik u straks wat meer over vertellen en over de totstandkoming. En we gaan nu door met de andere plaat. Dat dateert uit 1967. Het is denk ik het laatste album. Dat, uh, dat hij zelf nog meegemaakt heeft. voordat hij op 10 december 1967 neerstortte. in een meer in Amerika. en dus nooit, volgens mij ook nooit teruggevonden is. Otis Redding dus en Carla Thomas, de dochter van Rufus. En die, uh, die hebben samen, omdat ze natuurlijk samen bij dat Stax-label zaten. Uh, hebben ze toen gedacht van nou, we gaan een leuke plaats samen maken. Nou, dat kon natuurlijk allemaal. En er staan prachtige duetten op. Het is een hele LP vol met duetten. En er zitten een aantal bekenden bij. Onder andere dit Knock on Wood van Eddie Floyd die het oorspronkelijk uh, schreef. Ik zei het al, het, is, het album heet King and Queen. En het is het, uh, het laatste album eigenlijk dat Autos zelf nog meegemaakt heeft voordat hij... Uh, Overleed en eh, daarna zijn er nog wel meer albums van hem uitgekomen, maar dat waren allemaal postuum postume eh, platen, dus na zijn dood. Vrangen van Autoswedding is ook dat zijn grootste hit Doc of the B dat hij die nooit zelf gehoord heeft, eh, behalve dan de demo versie. Maar de uiteindelijke mix en de uiteindelijke single heeft hij ook nooit gehoord, want die eh, is pas na zijn dood tot een hele grote hit geworden. Autoswedding dus en eh, nou ja. Nog een en we gaan weer naar Within Temptation. Ja, volgende nummer alweer. Ja, doe maar. Laten we het wat doen. Ja. Uh, dat is uh, het nummer Dangerous met uh, daarop uh, meegezongen door Howard Jones. En daar ga ik zo meteen ook wat meer over vertellen. Er zijn wat misverstanden, dames en heren. We <laughs> hebben wat misverstanden. Want uh, op de plaats staat een ja, andere ja, volgorde ja. dan op de hoes. Zijn we zijn weer helemaal uniek. Dit was in ieder geval Paradise. En what, what About Us. Dat, dat dank ik nog een keer. En er uh, staat een leuke zangeres bij. Behalve Cheryl. Hè? Uh, ja, dit was... Uh, even kijken hoor. Dit was uh, Tarja uh, Torunen. En Tarja is de... Voormalige zangeres van uh, Nightwish. Ah. Dus ook geen kleine dame. Nee. Uh, en dat is een dame die uh, zeker nogal uh, nog bekend staat uh, als, als uh, goed geschoolde uh, operazangeres. Want zo is ze ooit begonnen. En uh, is terechtgekomen in de, de inderdaad ook symfonische metalband Nightwish. En, en dus wordt... nu in samenwerking met Within Temptation. Ja. Dus twee prachtige zangeressen samen. Prachtig mooi. Ja. We gaan weer verder naar Otis Redding. En van hem gaan we ook weer een prachtig liedje draaien. Samen met uh, Carla Thomas van het album King and Queen. Baby en Carla Thomas en Let Me Be Good to You en hoe het met de auto gegaan is. Nou, misschien weet u het verhaal. Hij was ooit zanger van een bandje dat heette Johnny en de Pine Toppers en eh, toen die bezig waren in een studio, toen vroeg hij heel lief aan de technicus of hij misschien een liedje van zichzelf mocht opnemen. Nou, eerst dus wilden ze daar dus helemaal niet aan beginnen, maar uiteindelijk hebben ze het toch gedaan. En toen hij helemaal begon te zingen met zijn eigen liedje... toen sloeg uh, alle stoppen door... want men sloeg stijl achterover van zo mooi als het was. En dat was het nummer, These Arms of Mine... En dat werd dus gelijk definitief opgenomen. Het werd een single, het werd een hit. En zo begon de, de carrière van Otis Redding. En tot, tot de dag van vandaag wordt hij nog steeds beschouwd... als een van de allergrootste soulzangers... die de wereld ooit heeft voortgebracht. En ik ben het daar volledig mee eens. Otis Redding dus samen met Carla Thomas. En dat is dan weer de dochter van Rufus Thomas. De man die... Onder andere bekend is van Walking the Dog en The Funky Chicken en dat soort dingen. Carla is zijn dochter. En uh, nou ja, prachtig allemaal. Hé, hey, uh, er zijn wat misverstanden over de plaat van Within Temptation uh, En uh, ja. ik, ik heb het dus, uh, hebben het opgelost. Ja. Uh, ik heb de verkeerde kanten gewoon op liggen. Dus de nummers die, de af, die de, uh, straks zijn afgekondigd zijn, niet de goede. Nee, ik dacht dat, dat kant... ga ik even, uh, oh, ja, even okay. uh, corrigeren. Ja, niet te lang hoor. Want nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Het eerste nummer dat we, dat we hoorden net dat was And We Run. En dat is Featuring Exhibit. En dat is een hip-hop artiest. En voor degenen die daar bekend mee zijn, weet ongetwijfeld wie deze meneer is. Ik moet u helaas bekennen dat ik geen flauw idee heb behalve van deze LP. En uh, we gaan nu naar uh, het nummer Edge of the World. Mooie bellen. of the world. Ja. Toch? Ja. Goed. Nou, we hebben nu de goede volgorde. We hebben ja. ook de goede plaatkant. Dus ja. dat is dan allemaal weer meegenomen. H okay. Een beetje lastig zoeken ja, op de labels. Maar... Ja. We hebben het gevonden. Ja, ja. Dat, dat, dat, dat snap ik dan niet. Hè? Dan doen ze de titels en alles op één kant van de plaat... en de andere kant van de plaat staat niks. Dan moet jij maar rijden wat kant 1 en kant 2 is. Ja, dat weet ik dan niet. Nou, nu weten we het. De kant waar niks op staat is kant 1. Nou ja. We gaan verder met... En dan kan maar uh, de andere zo maar weer anders ja, zijn. Dan, kan dan, zo blijf we... je, dan blijf je scherp. Ja, zo is dat. We gaan verder met uh, King and Queen van Autoswedding en Carla Thomas. En ik heb je net al wat informatie gegeven over Autoswedding en... Nou, Carla Thomas, ik zei het al, is de dochter van Rufus. En Rufus, dat is Rufus Thomas. En er is een man die onder andere verantwoordelijk is... voor prachtige liedjes als Walking the Dog... en The Funky Chicken en dat soort meer. De eerste single van Carla Thomas bij Satellite Records... was uh, de single Cause I Love You... samen met haar papi, uh, Rufus Thomas. En toen ze haar achttiende verjaardag vierde... kwam haar eerste solo single uit. En dat heet G-Wiz, Look at His Eyes... Ook alweer bij Satellite Records. Het was de eerste hit um, uh, van dit muzieklabel. Niet veel later werd Satellite Records Stacks Records. En daar kwamen hele grote artiesten zoals Otto Redding, zoals Sam Dave... Uh, kwamen daar uh, achter de prezant geven. En tijdens de volgende tien jaren had ze 22 singles in de Amerikaanse hitparades. En onder andere de bekende single I'll Bring It On Home To You die een soort van uh, antwoord was op uh, Sam Cooke's Bring It On Home To Me. Uh, nou, dus ook de Let Me Be Good To You... Uh, niet te verwarren met een plaat van uh, Lou Rawls met diezelfde titel... en het door Isaac Hayes geschreven uh, Baby. <kwijden> ja, en uh, ze is bekend geworden van de duetten die ze samen deed met Otis Redding. Nou, daar zijn we dus nu mee bezig. Waaronder op het uh, single uitgebrachte Tramp coverde het liedje Knock on Wood dat eerder door Eddie Floyd gezongen werd en zo hadden we er nog heel wat andere en dat liedje Tramp, nou dat komt nu gewoon, ja en dat was toen de tijd een dikke top 40 hit voor het stel, Auto's Running Carla Thomas Tramp you, you don't wear continental clothes or Stetson hats When I tell you one dog or baby It makes me feel good to know one thing Vamo, Zeg je echtelijke ruzies uit op de plaat? Ja. Nou, nou ja, echterlijk niet. Maar. Oké. Okay. Ja, ja. <laughs> Otis Redding en Carla Thomas van het album King and Queen uit 1967. Ja. En dit was de hit van het album, namelijk Tramp. En het was toen de tijd best een dikke top 10 hit in de toenmalige Nederlandse Veronica top 40. Dat kunnen we er wel even bij stellen. Mm -hmm. En um, nou ja, ik zei het, het was het uh, laatste album, denk ik, wat Otis bij Leven nog heeft meegemaakt. Want zijn latere albums die daarna kwamen, die... Uh, ja, dat, toen was hij er niet meer, helaas. En eh, voor de mensen die dat nog niet weten... Auto's overleed op 10 december 1967... Eh, bij een vliegtuigongeluk. Het vliegtuigje met een aantal leden van zijn band... Eh, zat eh, storten in een meer. En eh, ik weet het niet zeker, maar volgens mij is hij ook nooit teruggevonden. Maar eh, dat weet ik dus absoluut niet zeker. En eh, het is wel ernstig in ieder geval, dat dan weer wel... Goed, we gaan nu even naar de goede volgorde, want we hebben straks de nummers verkeerd om aangekondigd en nu gaan we. Eh, gaan maakt we niet we uit. gaan een brandje stichten. Ja. Het is een lang nummer. Dat wel, want het is een LP-kant waar met twee nummers op staan. Zo krijgen we een dubbel, dubbel LP vol, natuurlijk, als je met twee nummers op de kant zit. He? Lekker lang. Ja. Within Temptation. En het heet Let Us Burn! Een Let us burn was dat, een van de heerlijke nummers van dit prachtige album uit 2014 van uh, Within Temptation. Is dat alweer zo lang geleden? Tjoen, is dat alweer vier jaar ja. oud? Ka ja, dat is alweer vier jaar oud. Het is alweer vier, uh, dik vier jaar geleden dat wij daar uh, geweest zijn. Oh, is dat alweer zo lang geleden? Ja. Tjoen, joh. Nou, goed, maakt niet uit. Het is wel weer lekker. En het staat gewoon heerlijk op vinyl, zoals het tegenwoordig. En daar zijn wij heel blij mee. Tegenwoordig weer heel veel dingen op vinyl uitkomen. Ja, geweldig. Bijna alles weer wat nieuw uitkomt, komt ook weer op vinyl uit. En dat is toch wel lekker. Want laten we eerlijk zijn. Als je een plaat in hebt, heb je toch iets anders dan een Dufse D-doosje zo'n ja. klein, zo klein pestdoosje ja, met zo'n, met zo'n, ja. zo'n dun hoesie erin en zo. En als je dit in, die hoesie heb je tenminste wat in je handen. Lekker, gewoon, within temptation. En we gaan door met Otis Redding en Carla Thomas. Ik heb u alles al een beetje verteld. U weet, in die uh, zestige jaren, vooral die, die halve wegen, waren er eigenlijk twee grote solstromingen, De Motown en de Memphis Soul. En uh, nou ja, ik was uh, zelfs toch meer, veel meer gecharmeerd van de Memphis Soul. En ik vond Motown, dat, uh, alles klonk hetzelfde. Ik vond het niet zo erg. Ik vond, was er niet zo'n erg een grote fan van. Maar van de Memphis Soul natuurlijk wel. Van Atlantic en Stax en Volt en dat soort labels. Sam and Dave, Wilson, Pickett en Rita Franklin natuurlijk. Autos Carla Thomas, uh, nou ja, je kunt er nog wel een aantal. Nee, Arthur Conley, laten we er nog een aantal opnoemen gewoon. goed. Uh, tell it like it is. Zo heb ik het. Nou, dat heb ik dus net gedaan. Ja, ik heb net gedaan. Ik heb net gezegd hoe het is. Zo is het gewoon. Ja. If you want, want something to pay. A little, little, bitty baby boy Like it is. Niet liegen, gewoon zeggen zoals het erop staat. En uh, dat waren dan wederom Otis Redding en Carla Thomas. En dat betekent dat we nu weer uh, gaan uh, naar het, een stuk van het album Hydra van Within, Temptation. Ja, ja, en dit is het nummer wat ik daar straks aankondigde. Ja. Uh, dangerous, uh, samen met Amerikaanse. Uh, Metalcore vocalist Howard Jones. En deze man die komt uit de band Killswitch Engaged. Uh, voor degenen die een klein beetje bekend zijn met de metal en dergelijke. Die zullen hem ongetwijfeld herkennen ook. Ja, samen met Sharon. In Within Temptation. Dangerous. So cage hands 100 <laughs> 100 Ja, ze denkt ook Ze denkt ook die daar aan de andere kant van, Mijn uitzending keer uh, Dat er weer raadsvergaderingen zijn En zo. En dan gaat het weer niet door Ik grijp gewoon uh, de macht even in de middag Ja, ik wacht ja. Het gewoon over oh, ja, Al die mensen, ik vind het zielig hoor Die nu ja. allemaal met pijn in hun hoofd en oren zitten En <lacht> ik vind het toch wel Ik vind het wel een beetje zielig eigenlijk hoor. Ja, daarom zullen we het goed maken Met nog een rustig nummer <lacht> oh. Met iets moois Iets rustigs When something is wrong with my baby. When something is Something is Wrong with My Baby, Otis Redding. En Carla Thomas dus, van het album uh, King and Queen. En nu luistert nog steeds aan de vinyljaren. Ja. Met een zeer uiteenlopend uh, muziekzone vandaag. Gewoon Metal met. Ja, Ja. Want dat mag ook. Dat is het leuke ervan. Ja, vind ik wel. Intussen gaan wij met dit aardige muziekje dat de naam Angela draagt, gaan wij eventjes u meenemen naar het Nationaal van 3 uur. En we komen straks weer terug. Tot zo.